Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Duitsers verloren vanavond de uitwedstrijd tegen Real Madrid met 2-0. Vorige week werd in Dortmund 4-1 voor Borussia. Morgen speelt Barcelona tegen Bayern München voor de tweede finale plaats. Barcelona moet dan een 4-0 achterstand goedmaken. En dan het weer vannacht fris. In het noordoosten ligt de vorst. Veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen flinke periode met zon. door 13 graden op Tessel tot 18 graden in Limburg. Daar kan s'avonds een bui vallen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De W van WNL. De WNL Oranje Nacht. Met Teun verstegen en Ingeloep Goede nacht En welkom. Koninginnedag 2013 was enerverend. Eén die we decennia niet zullen, uh, ons decennia zullen herinneren. Maxima in het bruin, blauw en in het rood. Onze nieuwe koningin. Willem-Alexander strak in het pak. Onze nieuwe koning. Een dag vol met kippenvelmomenten. Van de balkonscène met de prinsesjes tot de toespraak van onze kerstverse koning. En van het handje aan army van Buren tot aan de flyover. Tijdens deze WNL Oranje Nacht blikken we terug op deze bijzondere dag. We spreken met een lookalike van onze nieuwe koningin over de veranderingen in haar leven. En we schakelen met landgenoten in het buitenland waar ze de inhuldiging nog altijd vieren. En natuurlijk spreken we ook graag met u. Hoe heeft u het vandaag beleefd? Is er iets wat u nog kwijt wilt aan Zijn Majesteit, de koning of aan koningin Maxima? Bel dan even naar ons gratis nummer 0800 1121 of twitter met onze hashtag WNL Nacht of WNL Mag Allebei. Heeft u een vraag over de applicatie, de inhuldiging, de koningsvaart of het feest? Laat het dan weten, ons team zit klaar om de antwoorden te zoeken. We beginnen onze Oranje Nacht met de 225 leden van de Staten-Generaal... die aanwezig waren in de Nieuwe Kerk. De politiek van Nederland zat vandaag in de Nieuwe Kerk... om de inhuldiging van koning Willem-Alexander bij te wonen. Natuurlijk vanwege ceremoniële taken. Maar het was voor velen de eerste en waarschijnlijk de laatste keer... dat ze de inhuldiging meemaken als Kamerlid. We maken de komende uren een rondje langs de velden. We beginnen bij Duco Hoogland. Vorig jaar werkte hij nog als columnist bij ons WNL-nachtprogramma... hier op Radio 1... En dit jaar zit hij als tweede Kamerlid voor de PvdA in de Nieuwe Kerk. Hij legde zijn eerste eet af vandaag. Duco, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt je eerste eet afgelegd vandaag. Hoe was dat? Ja, dat was toch wel bijzonder om te doen. Ook al zijn het maar drie woorden, dat beloof ik. En wordt het op een gegeven moment ook wel een beetje, ja, ik moet eerlijk zijn, lachwekkend op het moment dat 230 mensen dat achter elkaar doen. <lacht> is het natuurlijk wel echt onderdeel van een ja, heel belangrijk moment. Ja, want je was, bij de, je was bij de H, dus je was redelijk snel, toch? Ja, ik was nog redelijk op tijd. En daarna moest ik nog een tijdje wachten tot iedereen het ook gezegd had. Vond je het spannend? Nee, ik vond het niet spannend. Want ik wist, het zijn maar drie woorden, daar kan niks aan misgaan. Uh, maar wel heel bijzonder. En die, ja, ik moet zeggen, de nieuwe kerk in Amsterdam was prachtig aangekleed. Hele mooie bloemen. Ja, iedereen zag er fantastisch uit. En dat is natuurlijk wel een bijzonder. Uh, ja, dat maakt het nog allemaal net iets specialer. Maar Duco, we zagen toch jasjes die niet dicht gingen. en uh, mensen die een uh, kikker in de keel hadden. Uh, dan kunnen het wel drie woorden zijn. Het, is, uh, het, het, het kan soms toch lastig zijn, blijkt. Ja, precies. Ah, maar dat gebeurt en dat hoort er ook bij. Ik bedoel, het is niet voor niks. De Tweede Kamer is een volksvertegenwoordiging. Uh, dus er gaat ook wel eens wat mis. Net zoals gewoon uh, overal eigenlijk altijd. Was je niet bang dat je zelf de kikker in de keel zou krijgen? Nee, ik had mijn keel even geschraapt. En uh, dan kan dat denk ik niet gebeuren. Het, het, het ging heel snel voorbij, naar nou mijn idee, uiteindelijk toch. De vaart zat er goed in. Ja. Uh, uh, wat heb je daarna nog gedaan? Nou, daarnaast zijn we naar buiten gelopen, naar, uh, uh, over de dam, waar echt heel veel mensen stonden. Dat was echt fantastisch om te zien. En uh, toen zijn we het, het uh, paleis ingegaan op de dam. Uh, daar hebben we een uh, ontvangst gehad, heet dat officieel, van de nieuwe twee majesteiten. Namelijk Maxima en Willem-Alexander. Er mm -hmm. uh, nou ja, uh, waren heel veel mensen, het was gewoon leuk om even met aantal mensen te spreken. Ook druk. Ik heb zelf uh, afgezien van de mogelijkheid om met ze te praten. Want ik dacht nou, dat, uh, hè, ze spreken vast genoeg mensen. Uh, vervolgens uh, is er hier s'avonds een uh, diner geweest. En nu een feest. Maar je hebt niet met ze gepraat zelf? Nee, nee ik, heb, uh, ik, ik dacht, uh, het is zo druk en iedereen klamt ze aan. Dan uh, zitten ze vast niet op mij te wachten. Met beetje Hollands Calvinistisch. Ik dacht, uh, het is wel goed zo. Maar dit was toch juist de kans om de koning van Nederland aan te spreken? Ja, maar die kans heb ik aan voorbij laten gaan. Daar uh, moet ik gewoon eerlijk over zijn. Doe en misschien toch. komt het nog wel een keertje. Ja, misschien krijg je nog een tweede kans ooit. Ja, precies. precies. Maar misschien komt het nog wel een keertje. Ik vind dat nogal optimistisch. Ja, misschien komt het niet. Maar ik had zoiets van, uh, het is hier heel druk. En zo'n gesprek, dat zijn uh, vaak drie woorden hè, die je wisselt met elkaar. Uh, dus uh, veel meer tijd is er niet. Uh, dus ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind de monarchie mooi. En uh, ik vind het uh, mooi dat we een koninklijk huis hebben. Mm -hmm. Maar om de drie woorden mee te wisselen, ja, ik had niet zoiets van daarvoor. Moet ik heel lang in de rij gaan staan? Uh, mm -hmm. Ik dacht, uh, het is wel mooi zo. Wat nog meer mooi was, waren natuurlijk de jurken van Maxima. Ja, zeker. Echt fantastisch. Welke, ja, wel, welke was uh, uw favoriet? Oeh, welke was mijn favoriet? Nou, Ik vond ze eigenlijk allemaal wel mooi. Degene waarin ze aankomen op de boot hier. Uh, dus nadat ze gevaar hadden, die vond ik wel echt prachtig. Die rode? Maar eigenlijk, dat was eigenlijk, ja, die, dat was een ja, rood horf inderdaad, volgens mij. Maar waar ik echt het meest van indruk was, was het uh, kroontje, de tiara die ze op had in de kerk. En die was echt heel erg mooi. Uh, ja, en vanaf elke hoek uh, waar je naar keek, was het gewoon uh, even mooi. Dat was echt uh, heel bijzonder. Morgen begint een eerste werkdag. Um, hoe, hoe zit het met jouw vertrouwen in onze nieuwe koning en koningin? Nou, die is groot. Ik denk dat hij zeker de afgelopen tijd... heeft laten zien dat hij zeer geschikt is voor de taak. En uh, dat is maar goed ook. En uh, ik denk ook dat hij een modern koningschap zal invullen. Dat is ook, denk ik, goed. Dat hij verbinding kan leggen met mensen. Uh, en dat hebben we eigenlijk de afgelopen weken ook al wel weer gezien. Uh, dus ik heb daar wel veel vertrouwen in, ja. Nou, kijk. Wij hebben ook vertrouwen in jou. Vorig jaar was je nog bij ons bij WNL en nu al Tweede Kamerlid. En je legde vandaag de eet af voor de ja. koning. Duco Hoogland, dank je wel. Oké, okay, veel succes met de uitzending. Groot. Zo waarlijk helpen mij God onmachtig. PVV Tweede Kamerlid Dion Graus, Goedenacht. Goedenacht. U eet sprong er vandaag een beetje uit met de hand op het hart... en een oranje stropdas u thuis komt ja, tijdsproefing voor de spiegel. Dat klopt, ik heb dat gedaan voor onze koning. U weet, uh, wij zijn voor een meer ceremoniële functie... maar dat wil niet zeggen dat we toch allemaal heel veel hebben... met name ik... Met het eh, met koninklijk huis, met, met de leden daarvan. En ik, eh, ik heb dat inderdaad gedaan. En daarom heb ik ook bij hoge uitzonderingen een stropdas zelfs eh, omgedaan. Een oranje stropdas. Ja, een oranje stropdas, een oranje machetknop met de hand op mijn hart. En ik vind toch een bepaalde trouwse weer aan de, aan de koning. En dat heb ik gedaan. En ik zal alles doen. u ziet dat ik voor, voor dieren... ...en de koning en vaderlandenvolk volk... ...heb ik alles over. In alfabetische volgorde heb ik het gezegd. <laughs> ja? had, had, had u het geoefend... Uh, nee, nee, nee, logisch niet. Ik bedoel, ik heb al een paar keer natuurlijk al, uh, ook de moeten afleggen U bent al een in, de, in, de, in de kamer. Dus uh, dat is iets wat ik gewoon zo uh, doe. Nou, als je op... het s'nachts wakker schudt, dan, dan gooi ik het zo eruit. Ik, ik kan me wel <laughs> voorstellen dat uh, zo tijdens de inhuldiging van onze nieuwe koning de zenuwen toch wat hoger zijn. Nee, absoluut niet. Het, het, het was wel, ik vond het heel mooi als een eenvoudige Limburgse jongen om erbij te mogen zijn, om het mee te mogen maken. Wat hij ook al net aankondigde. Het is waarschijnlijk ook mijn laatste keer. Dus en dat is heel mooi om er, om, er, ja, om er dichtbij te hebben mogen zijn en die sfeer te voelen. En toch ook een heel groot... Ik ben zelf een, uh, ja, echt een, een patriot. En ik, je zag het, de, de, de sfeer in Amsterdam en de sfeer ook onder de Kamerleden en onder alle genodigden. We waren één grote familie vandaag. En dat, dat, dat vond ik heel fijn om dat te voelen en mee te maken. Ja, dus je heeft er extra van genoten ook vandaag. Zeker, echt waanzinnig. En we gaan dadelijk ook al terug richting Den Haag. Want we maken het niet te laat hier, maar... Uh, het was, een, het was een prachtige dag en ik ben nog heel trots echt op onze koning. Ook de, de toespraak die hij nog heeft gehouden, eh, eh, van, vanmiddag ook in de kerk. Dat, ik, ik, ik vond het echt heel indrukwekkend dat hij ook had. Eigenlijk zei hij met zoveel woorden dat hij de, de, ja, de soevereiniteit van Nederland wil bewaken. En dat had ik niet van hem verwacht. En dat vond ik heel dapper en knap dat hij dat heeft gedaan. Ja, waarom had u dat niet van hem verwacht? Nou ja, als u ziet, het is toch een verstrekt andere lijn Als wat, wat Beatrix er nu heeft Gevaren, laten we daar wel over wezen. Hij, hij wil een koning gezegd... van het volk zijn. Ja, precies. En dat zei hij. Maar hij zei ook net letterlijk. Hij begon echt op het verdedigen van het land. Echt als een oude monarch. En ja, ik vond het echt geweldig hoor. Het was echt uh, alsof oude tijden herleefden. leefden. Van een paar eeuwen geleden. Ik, maar vond, het, ik vond het echt heel ver Verandert hiermee uw mening over het ceremonieel koningschap dan ook? Nee, oh, dat absoluut niet. De, de, dat niet. <lacht> en ik denk ook dat, <lacht> dat Willem-Alexander en Maxima er zelf ook blij mee zijn. als ze dadelijk enkel nog maar een ceremoniële functie hebben. Geloof mij dan maar. Want je weet dat uh, de vader van, uh, van Laurentien ook al een keer geprobeerd heeft. En ik uh, geloof maar echt wel dat er van binnenuit uh, is toegefluisterd in die tijd. En ik, ik weet gewoon hoe het is gegaan. En um, ik, dus, ik, ik denk zelf dat, ze er ook, dat het ook een opluchting voor onszelf is. We horen nu ook een beetje geroezemoes, vooral in het begin van het gesprek bij u aan de telefoon. U bent op een feestje nog, merken we? Ja, dat klopt. We zijn op uitnodiging van de, van de minister-president. Zitten we in een muziektheater aan het Ei. En uh, hebben we nog een, een souper, zoals dat heet. En uh, ja, als Limburger moet ik zeggen, stel dat... Ja, dat bedoel ik niet. Ik wil geen azijnpisser zijn. Maar als, als Zuid-Limburger ben ik wel beter eten gewend. Maar dat was wel, was wel heel gezellig. Oké, okay, maar u drinkt en, nog en, even en een, een wijntje om. op de koning vanavond. Nee, nou, nou, geen wijn. Want oh. ik, ben een cola, ik ben een echte cola drinker. Maar oh. ik heb een paar glazen cola op de koning gedronken. Oké, okay, ja. een, een, een Malibu-cola. Hoe zeg je? Nee, nee, nee, nee. nee. Okay. pure Coca-Cola. Pure Coca-Cola en okay. Pepsi-Cola. We hebben geen reclame gemaakt. Ik nee, nee. okay. geniet nog van een colletje en uh, ga voorzichtig richting, uh, terug richting Den Haag. Dion Graus van de Pvv. hartelijk dank. Oké, okay, hele goede nacht hè. Bye. dag. the night after. Ze is het populairste lid van het Koningshuis en alle ogen waren vandaag op haar gericht. Koningin Maxima straalde aan de hand van haar man en onze nieuwe koning Willem-Alexander. Ook voor Jolanda Gruiters was het vandaag een bijzondere dag. Zij lijkt als twee druppels water op Maxima en had er het de afgelopen maand maar druk mee. Elke dag moest ze wel ergens opdraven als Maxima. Jolanda, goedenacht. Goedenacht. hoe kan ik beter koningin zeggen? Um, nou, ja, dat is het tegenwoordig, hè? Ja, tegenwoordig bent ja. u de koningin. Ja. Hoe voelt dat nou? Nou, het voelt uh, geweldig, ja. Want u bent, u bent dan de lookalike van de koningin. En wat, wat doet dan een lookalike van de koningin op, op zo'n dag als vandaag? Nou, uh, ik had vandaag Godzijdank, maar één opdracht. en ik heb het echt ontzettend druk gehad, de hele maand. En, uh, maar het was wel een hele bijzondere opdracht, hoor. Het was in Rotterdam. En er waren er al, ja, het echt een multicultureel uh, gezelschap was het echt buiten, hoor. Maar allemaal zo warm en zo aardig en zo leuk. Dat had ik echt niet verwacht. En was Willem-Alexander er ook? Ja, die, wa die was er ook bij, ja. Kijk, en had u dan ook zo'n mooie blauwe jurk aan? Nee, dat heb ik nog niet. Nee, dat heb ik zelf niet eens gezien. Want ik heb het wel in de ochtend gezien. Dus dat dat, dat uh, hoe heet het, de aardetint aan had, zeg maar. Kijk, het blauwe heb ik natuurlijk gemist. Want toen was ik zelf aan het werk. Maar is, is de jurk dan nu al wel besteld? Om het toch maar uh, zo snel mogelijk wel te kunnen meemaken? Uh, nou, nee, dat heb ik niet besteld. Nee, want die jurk zal ze denk ik niet meer dragen. Alhoewel ze toch wel ooit, vindt ze toch wel vaker draagt. Maar deze jurk, ja, nee, die hoef ik niet echt te hebben. Ga gaat Maxima of u als lookalike nou ook andere kleding dragen nu ze koningin wordt? Ik heb. Ik heb alleen uh, uh, de gedachte wel dat ze de haar iets meer omhoog zou doen. Maar verder denk ik toch wel dat ze een beetje hetzelfde blijft. Toch wel. Want ze had haar ook heel mooi ingevlochten vandaag. Heeft u dat ook al geprobeerd? Nee, dat heb ik liever niet. <lacht> Want ik vind de is voor mezelf, ben ik gewoon heel eerlijk in. Toch wel met los haar hoor. En heeft ze toch ook wel vaak. Ook soms met een hoed op en ja, los haar. Absoluut. En denk ik oh, ook, gelukkig. Maar, maar u bent dus een lookalike. En u lijkt ook echt heel veel op Maxima. Kunt u ook beschrijven wat u allemaal heeft gedaan om zoveel mogelijk op maxima te lijken. Nou, eigenlijk helemaal niets, want um, er was in 2001 ergens dat ze echt, zeg maar, uh, een beetje in Nederland uh, wakkerder, zeg maar, dat ze een Maxima zou zijn. Een nieuwe vriendin van Willem-Alexander. En toen zeiden ze van, je lijkt op haar, ik op haar, ik denk, wie is een Maxima nou weer? Nou, toen, toen kwam ik er dus wel achter dat de vriendin van Willem-Alexander was. Ja, goed, en mensen zeiden toen, je lijkt gewoon, dus ja, wat moest ik verder nog doen? Het enige wat ik op moest letten, zeg maar, is uh, ja, de, de, de het knipperen van de ogen, wat ze heel erg deed in het begin, de accent... Uh, een beetje met die mondhoeken hangen. En, en de kleding een beetje volgen wat ze doet. Want dat hoort natuurlijk niet aan. En kunt u ook heel goed zeggen... Alexander is een beetje dom? Ik vind het een beetje afgezaakt, maar ik zou het wel wel kunnen proberen. Uh, Alexander was een beetje dom. Nou, ik vind dat best wel goed eigenlijk. Ik doe het, ik doe het er wel voor. <laughs> nou, nou is er voor Maxima vandaag uh, vrij veel veranderd. Uh, ja. Heeft u al contact gehad met de lookalike van Beatrix... die nu een beetje wat taken kwijtraakt waarschijnlijk... die u misschien wel kunt overnemen? Nou, het is wel zo dat het is een keileuke vrouw is hoor. Keine van Amstel heet ze. En um, zij heeft zelfs dat het nog wel doorloopt. Want er zijn natuurlijk wat oudere mensen die zeg maar, het leuk vinden... als ze bijvoorbeeld hun zaak 30 jaar bestaat of wat dan ook... dat ze toch nog prinses Beatrix dan laten komen. Ja. Dus op een of andere manier loopt het vaar een beetje ook door. Ja, en, ja, dat loopt vanzelf wel weer af natuurlijk. Maar ze is nog wel hot hoor, Bea. B B Bea is hot. Wordt Maxima net zo hot? Uh, uh, of u dan? Ik denk hotter. Oh, uh, Angela, wat gaat u daarvoor doen? Wat ik daarvoor ga doen? Ja. Nou nee, ik kan er niet veel aan doen natuurlijk. Ik hoop maar dat mensen natuurlijk op mij zitten te wachten. Om... Ja, want, want hoe ziet uw leven er nou uit? U bent koningin geworden vandaag. Nou, ik denk dat de opdrachten op zich wel doorgaan. Dat moet ik ook wel zeggen. Dat is ook zo. Kijk, de maand is natuurlijk een gekke huis. Daar is dan iedereen ermee bezig. Mm -hmm. En in mei heb je eventjes even rust. Want ik denk dat de mensen ook zien zeggen van... Ja, nou weten we het onderhand wel. En dan in juni begint het weer een beetje te lopen. Ja, wat voor opdrachten gaat u doen dan? Gaat u lintjes knippen van alles? Ja, zoiets dergelijks, ja. Het zijn allemaal verschillende dingen die op een bruiloft verschijnen, of een bedrijf dat open gaat, of een speech voor dragen voor iemand die weet ik wat in zijn leven goed heeft gedaan. Zoiets allemaal, ja. Wat ik me nou afvraag, er is dus ook een willem alexander look like En u werkt ook veel met hem samen, toch? Ja, ja, ja. En zoenen jullie dan ook echt? Nee, dank u. Nee? Nee. Maar dat, dat hoort toch? Nee hoor, doen hun toch ook niet wel? Ja, een keer ja, de Zijn op... ja, zo zoenen hoor. Wel. Ja, oké, okay, maar ik hoef er niet alles na te doen. Oh god, nee. Wat vind jij ervan? Te ja, nou ja, ik zou zeggen, bij acteren, wat het denk ik toch een beetje is, hoort ook zoenen. Nee, nee, toch nee, niet. Nee, nee, niet. Nee, Want, nee wat bij is deze het... opdracht erin. Ook niet zo'n platte op de mond zonder tong. Oeh, nee, dank je. <laughs> wat, wat benadert het nou het meeste wat u doet? Is dat hand in hand lopen? Met Willem-Arxander met, met, met bedoel je? Ja. Nee, dat doe ik ook niet. Oh, ook niet? Wat dan nee, wel? Nee, ik zoek er gewoon achteraan. Dus ik ben ook heel Net, saai. Net wat Maxima wel eens doet. <laughs> en Maxima is de enthousiasteling onder ons, die overal heen scheeft. En soms denkt van, hallo, over wie gaat het nu? Dus bent, ik bedoel, dat hou ik dan maar ook een beetje aan. Je bent eigenlijk een beetje tweede rangs dan, als, als Wim Lex erbij is. Um, en, het, en het echt, of de, oh, normaal, nou, dat weet ik eigenlijk niet wat je nou zegt. Zo doet u dat het een hoort. beetje voorkomen? nee, nee. Nee, zo is het toch niet? Nee, absoluut niet, nee. Nou, nog even, even kijkend naar vandaag. Hoe was zo'n dag nou voor u? Uh, eh, kijk, het was heel rot of zeg maar, dat ik een opdracht van twee tot drie. Kijk, dan zit je net, dat je dat, dat, dat een gedeelte mis je daarin, zeg maar. Ja, net in de eh, Nieuwe Kerk. Ja, in het begin heb ik wel ge gezien. vond ik ook heel emotioneel. Ook, en ik begreep het ook wel. En wat ik nu wel had, zoiets van... Nou, voor Beatrice lijkt me het heel erg moeilijk om... Ja, dat je toch... Het is net als in een film, zeg maar. Dat je dat je, je zoon wordt in feite koning. Ja, ze heeft drie kinderen. Die drie kinderen groeien op met van... Ja, goed, Willem-Alexander wordt later koning. Hij is de eerstgeborene. En vervolgens komt er iemand in coma te liggen... Die de hele koning niet meemaakt. Zou ik zeggen dat hij straks wakker wordt in die droom. En dat gemist heeft dat zijn broer... Snap je? Dus dat voelt u eigenlijk ook, al die emotie? Ja, ja vind ik, ja. ja. Kijk, u leeft volledig mee met onze Maxima dus. Ja, en Beatrix natuurlijk en ook. Beatrix en Beatrix natuurlijk Maxima ook. Wat, okay. wat voor jurk vindt u nou het mooiste van Maxima van vandaag? Uh, de blauwe. absolute blauwe. Absolute blauwe. Dus ja. als er eentje wordt gekocht door de lookalike van Maxima, dan is het toch wel die blauwe? Dan gaan we voor de blauwe. Kijk, koningin Maxima, oftewel Jolanda Gruiters. Dank u wel. Ja. U luistert naar de Oranje Nacht hier van Omroep WNL op Radio 1. En u kunt ons bellen met uw uh, verhalen over, uh, over Maxima en Wim Blacks, als u succes wilt wensen of zoiets dergelijks. Dat kan gratis op 0800 1121 of uh, via de social media. Daar zijn wij natuurlijk ook, ook op actief. En dat is uh, via Twitter met hashtag WNL. Ingeloo, heb jij vandaag een beetje gekeken? Ik, ik heb genoten, ik heb van, alles gekeken. Wat was nou jouw moment waarvan je dacht: dat is het, dat blijft me echt bij? Ja, nou wat mij echt bijblijft was eigenlijk bij de abdicatie. Dat uh, Beatrice had net getekend en Willem-Alexander en Maxima ook. En dat Willem-Alexander een beetje aan zijn pen aan het draaien was. En, uh, en hij keek zijn moeder een beetje aan van, goh, goh, kan ik dit eigenlijk wel? En zij keek van, jongen, dit kan jij wel. En het, ik, ik, ja, ik voelde die ontroering ja, ik, wel een beetje. Hij heeft een goede opleiding gehad, denk ik wel ook, hoor. Dus, uh, ja, ik denk ook dat hij er klaar voor is. Maar dat was echt wel even zo'n momentje van, goh, nu begint het echt allemaal. Sorry. En jij had ja je ook zomaar weg? <laughs> ja, ik werd vanochtend wakker. Om uh, de week je schet, half tien precies uh, klaar voor het uh, tekenen van de abdicatie. En ik uh, scrolde een beetje door de, de Twitter-timeline heen. En daar had Frans Timmermans al een, een foto uh, neergezet. Ja. Op Facebook en Twitter. En dat was het abdicatiebusje. Oh. Met een ontzettende lachende Ronald Plasterk op die <laughs> foto. En gewoon een stadsbus zaten ze in met het hele, hele kabinet. Op safari. Ja, nou, dat, zo voelde het een <laughs> beetje. En, en, maar Mark Rutte die was druk aan het lachen en het bewegen. Het beweging niveau... Nou, Goed, een gezellig moment. Het was echt een fantastisch moment. Bij ons is aangeschoven Bas Redeker voor het mediaoverzicht. Bas, wat is nou jouw moment van de dag geweest? Oeh, mijn moment van de dag. Lastig. Nou, ik moet wel zeggen dat het moment waarop Beatrix en Willem-Marc Willem-Alexander echt die wisseling van de wacht hadden op de balkonscène, dat was wel even. Ik had zelfs kippenvel. Dat heb ik niet heel snel. Dat momentje dat Beatrix naar achter moest lopen? Ja, dat is echt. Dat, dat, dat deed me waar wat. Dus er wordt ook gesuggereerd mooi. dat ze toen zei, en nu even wuiven. Ja, dat heb ik, daar moest ik heel hard om lachen. Dat vond ik, dat dat, dat, vond ik zo... Dat, dat, want de microfoon stond net iets te veel open. En het was echt, ja, dat, had, dat had gewoon echt iets. Dat, dat was even een, een, zo'n onbewaakt momentje. Dat was, uh, ja, vond ik mooi. En we hebben het er net wel even over gehad. De jurken van Maxima. Ik ben natuurlijk een vrouw. Maar jullie mannen, wat vonden jullie er nou van? Nou, dat was toch fantastisch. Bas? Ja, daar durf ik, ik durf ja, daar heel eerlijk ik, voor ik, uit te komen. Ik, ik ook wel, ja. ja. ja ik, ik kan er nog meer krachttermen tegenaan gooien, maar dat is een beetje ongepast misschien. Nee, <laughs> nee nou, dat, dat blauwe, dat, ik vond dat het ook mooi dat dat en, en uh, Beatrix en de kinderen en Maxima allemaal in het blauw. Ja, ik vond dat het mooi het, mooi, het was mooi afgestemd. En Bas, jij hebt ook de hele avond de televisie gekeken, een hoop... Denk ik over Koningin de Dag? Ja, absoluut. Ja. Want uh, het kan niemand ontgaan zijn dat Toetsjournalistiek Nederland vandaag op de dam stond. En zelfs Man bij het Hond aan de verslaggeefster gestuurd. En niet zomaar iemand. Nee, Man bij het Hond stuurt dan de grootste Koningshuisfan van ons land. Grietje Post, het Werkendam. Dam. En ja, als je dan toch staat, dan moet je even gebruik maken van die situatie. om je buurvrouw jaloers te maken. Grietje, ik sta op de dam. Duizenden mensen. En je ziet af en toe de prinsesjes vertrouwen. Kijk achter de dantjes. Oh, het is, het is... Ik sta op een trap midden op de dam. Nou, de altijd vermakelijke man bij het hond Babbelbox ondervroeg ondertussen de gewone burger. En vandaag was de vraag wie zij zouden willen kronen. Nou, qua originaliteit stak dit stel er met kop en schouders bovenuit. Wij kronen Ali B. Tot de worstkoning van het jaar. Ja, precies. De W van Willem. En de W van Stappot. Hé, hey, Ali, op je worstlust. <laughs> Goed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 Ja, een paar minuten na dit valse alarm mocht Josephine dan toch echt aan de bak. En ja, dat deed ze met een flinke dosis aanstekelijk enthousiasme. Oh, de prinsesjes als eerste. De maxima heeft inderdaad een andere jurk aan. En de burgemeester en zijn vrouw stonden ze al op te wachten. Voor de handen geschud. Ja, en een portie lef valt Josephine ook niet te ontkennen... want deze dappere poging tot het stellen van een prangende vraag... die komt in ieder geval in iedere media-handleiding te staan. Kijk, wat kan vragen? Zo, wel niet. Koningin! Nou ja, dat was ook een... Uh, Leuk geprobeerd, Josje. Ja, precies. <laughs> Maar goed, het, het Koninklijke Paar moest natuurlijk toegezongen worden. En dat zou Nederland in koor gaan doen. En Ahoy was de roerganger en de rest van het land zou volgen. En om half s avonds, ja, wij, wij, wij Hollanders, we zouden die moment dat we wisten wat zou komen, dat zouden we mee gaan maken. Dat het niet overal even lekker zou lopen, dat viel wat te verwachten. Maar in Zwolle maakten ze het wel heel bond. Uh, dit gebeurde er ongeveer 20 seconden na de start van het lied. Ja. Spoel maakte er een zooitje van, maar de ja, show must go on. En uiteraard uh, zong men in Ahoy wel uit volle borst het lied. Maar dan de hamvraag: zong het koninklijk paar mee? Nou, Josephine, dit weet je vast wel. Van Rotterdam Naar de plek waar de koning en koningin hebben meegekeken. Zongen eens een beetje mee, Josephine? Nou, ik, kijk, ik zag ze dus van de achterkant. <laughs> <laughs> ja. Oh, dan weten we nog steeds mee. Oh, nou, we, gaan, we gaan terug naar Ahoy, want ze hadden wel goed zicht op het koninklijk paar. En uh, ja, wat denkt men? Vonden ze het wat?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 Nou, dan nog even een bevolkingsgroep die traditioneel onderbelicht blijft bij dit soort plechtigheden. Bekend Nederland. Uh, gelukkig heeft RTL Boulevard voor mijn en uw gemak een kort overzichtje gemaakt. Zo zit Gigi Ravelli lekker samen met haar vriendinnetjes op een boot. En hebben Thomas Bergen en Mirte Milius gezellig bitterballen zitten eten. Maar het meest inspirerend en hartverwarmend voor dit tijdstip in de nacht zijn Walter Kroes en zijn zoontje. Zijn eens een keer levende koning in de camera? Levende Leve, Leve koning. En levende koning? Nee. nee. Yes, oké. Okay. Nou, wat ontzettend lief. Hè? <laughs> nou, nou, we begonnen bij Mam bij het hondverslag, Grietje post over lief gesproken. En we eindigen ook met haar. In één zin vat zij mijn gevoel van de dag in ieder geval goed samen. Ik maak een hele goede koning, weet ik zeker. Dankjewel Pas, Redeker. En volgend uur ben je weer bij ons terug. Dankjewel. We kan natuurlijk niet anders na deze 30 april dat we nog één ding doen. Ja, uh, daar sta je dan. Daar, sta daar sta je zitten dan. we dan.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 Dit is ons geluid Dit is ons geluid En ook zijn Dit onze daden zijn groot gaan niet onderuit Voor jou, mijn kind Voor mijn pa Voor mijn ma Voor ma. Voor jou doet de wind winter Regen en van Achter je ja. lijf bestaan Ik draag een fabel met jouw naam Geloof ik in jou Zo lang voor bestaan Oh, ik met mijn blote handen Hou me vader bij jou vandaan Ik we weten wat je doet Waar je hart zo naar verlangt Ik zal niet rusten Tot het waar Als je ooit je weg verliest ben ik je waken in de nacht. Kruis je de haven in het duisternis. Ik zal strijden als een leeuw, tot het jou al niets onbeent. Gaal je veilig, zolang als ik leef. De van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 De twee van wakker, stand op eten, miljoenen coaches die beter weten. De twee van altijd willen winnen, wat het ook is waar we aan beginnen. De twee van wij zijn één en elkaar met de spuits naar elkaar van het Koningslied, wat vandaag natuurlijk ook in volle borst... werd meegezongen vanuit Ahoy. We hebben er lang op gewacht, maar het was daar. Het was daar en daar stonden we dan. Cameron, jij stond er ook bij, of niet? Um, ik heb zeker, zeker meegezongen waar volle het borst. mogelijk was... maar ik was natuurlijk ook gewoon bezig met voorbereidingen... van bijvoorbeeld het nieuwsminuutje. Kijk, heel goed. Nou, dan gaan we daar maar naartoe. Ja. Uh, de gemeente Amsterdam die kijkt uh, namelijk uh, tevreden terug... op uh, Koninginnedag. Burgemeester uh, Ewaard van der Laan die zegt... het was uh, gezellig druk in de stad en de sfeer was gemoedelijk... Er zijn flink minder arrestaties verricht in vergelijking met een jaar eerder. Terwijl ook dit jaar weer 800.000 bezoekers de hoofdstad bezochten. Ook zijn er minder mensen bij de EHBO terechtgekomen. Terwijl onze hoofdstad zo langzamerhand de rust is teruggekeerd... gaat het feest in de Pesten Terminal nog even door. Jullie spraken net al met Dion Graus en Tweede Kamerlid Duco Hoogland. Um, en, en er wordt ook gedanst. Marietje Schaken, Europarlementariër, die, die tweet... dat ze een dansend koningskoppel heeft gezien. Kijk. Een aantal andere Tweede Kamerleden die, uh, hebben het feest verlaten na een uh, mooie en lange dag. En stel dat ze met de trein gaat, dan, dan gaat het goed komen. Want de NS zorgt natuurlijk gewoon weer voor treinen deze nacht. Um, tot vier uur zetten ze extra treinen in. En vanaf 5 uur beginnen ze gewoon met de reguliere dienstregeling. Dus, dus er zijn niet echt grote geval. opstandjes geweest bij de NS? Uh, niet echt, ik kan gewoon zeggen. Geen opstandjes. De NS heeft vandaag laten zien dat ze een punctuele uh, spoordienst zijn. De dus NS reist met je mee dus. Uh, zeker weten, van B naar A. Um, dan de kranten, die komen met historische voorpagina's. NEC Handelsblad hebben wij hier natuurlijk allemaal vanmiddag gezien. We openen met een foto van het koninklijk, koninklijk gezin op het bordes. De volgende generatie stond er. En de Telegraaf die komt morgen met een foto van onze koning die de eet aflegt. Met daarboven de kop, leven de koning. Op Twitter is troon, dam en museumplein nog altijd trending. Maar ook Rita Verdonk, want de violiste van André de Jeu, die leek sprekend op haar... En ook uh, Johanna is trending. Maar meer aandacht dan uh, dit uh, verdient ze niet tijdens onze Oranje Nacht. En uh, er is ook uh, ander nieuws. In Harderwijk staat een schuur in de brand. Het uh, gaat om een redelijk grote brand. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Mochten we er meer nieuws over hebben... dan uh, hoort u het natuurlijk gewoon in deze Wena Oranje Nacht. En tot zover het nieuwsmanietje. Kijk, Cameron, dankjewel. Mocht u nou vragen hebben of uh, opmerkingen of wat dan ook... dan kunt u ze bij ons kwijt via de hashtag uh, WNL op Twitter... of via het gratis nummer 0800-1121. En uh, Corina uit Grotebroek die heeft zoiets uh, bij ons ingestuurd... Uh, via de telefoon 0800-1121. En die vraagt zich af waarom is Maxima nou koningin geworden... terwijl Klaus... Prins bleef. En dan kijk ik toch weer even naar Kamran Ula. Ja. Uh, jij weet nogal wat van het Koningshuis, volgens mij. Ik heb het allemaal proberen ja, het te volgen geval, en, uh, en bij dat te houden. Ja. Kijk, um, uh, prins Klaas was de, de prinsgemaal. En uh, het, als je kijkt naar de, hoe, hoe dat dan werkt... dan kan er naast een koningin niet nog een, uh, nog een koning zijn. Uh, terwijl er naast een koning is er wel een mogelijkheid dat er een koningin is. Uh, koning is het, is het ambt, hè? dus het, het, het gaat om de, de majesteit, de koning. En uh, als daarnaast bijvoorbeeld als prins Klaas dan opeens koning Klaas zou zijn geweest... dan zou dat de koning zijn... En dan heb je een koningin. Het zou erboven staan eigenlijk. Ja, nou, nou Niet per se erboven, maar het gaat om die aanspreektitel. Dan zou dat de koning zijn. Dus als we het over de troon hebben, de koning... dan hadden we het eigenlijk over prins Klaus gehad. Maar waar Willem-Alexander het had over... het is geen duobaan, ik doe het. En Hij dan... is gewoon de koning. En um, als we het over de koning hebben... tot gisteren hadden we het over... als we het over de koning hadden tot gisteren... hadden we het over koningin Beatrix. Ja. We zeiden koning, maar ze, is onze, ze was onze koningin. En als we het nu over de koning hebben... hebben we het over koning Willem-Alexander... Maar daarnaast is nog ruimte voor een koningin. Dat ja. kan dan gewoon, want dat, uh, dat gaat niet met elkaar botsen. En die eer heeft Maxima gekregen. En die eer heeft Maxima gekregen. Voor het eerst in uh, 123 jaar hebben we weer een, uh, een koning. En dan kan het opeens. En hiervoor hebben we natuurlijk prinsgemalen gehad. Nou, en heeft u nou ook zo'n vraag, dan kan dat. Hashtag WNL of 0800 1121. En dat is gratis en voor niets. In deze WNL Oranje Nacht hebben we ook muziek. De gast is Vincent Kenter. Goeienacht. Goeienacht. We blikken altijd terug uh, eigenlijk op de dag die geweest is. Vandaag is dat een hele bijzondere dag. Wat heb jij gedaan vandaag? Uh, nou, Ik heb vandaag uh, vooral veel op de bank gelegen in uh, afwachting uh, voor dit. Je hebt al de televisie aangezet, toch? Of niet? Ik heb wel even gekeken, ja. Wat vond je ervan? Um, ja, ik moet zeggen, ik uh, vond het ergens wel interessant. Maar toch is het ook niet helemaal uh, mijn ding. En, nee, waarom niet? Uh, ja, het is... Uh... Ja, dat kan ik moeilijk uitleggen. Maar uh, ik was ook vooral wel bezig met muziek eigenlijk. Dus ik keek het een ja. beetje uh, maar, maar met dan, één oog. als je dan bijvoorbeeld naar het Koningslied luistert... Hè, dat is natuurlijk uh, de muziek waar we de laatste tijd heel veel over hebben gepraat in de media. Wat vind je daarvan? Um, ik moet zeggen dat ik niet veel verder ben gekomen dan de eerste 30 seconden. <laughs> Maar dat zegt misschien al wel genoeg. Heb je, heb je nog een poging ondernomen om zelf een alternatief te schrijven? Of dacht je nou, het zal wel? Uh, nee, ik ben niet gevraagd. Je bent niet ik, gevra euh... nee, gevraagd? Ja, op YouTube hebben we genoeg andere versies gezien. Ja, dat is waar. Ja, ik zou het wel kunnen proberen misschien. Nou, misschien uh, is het gewoon... Kan jij de hit voor 2014 gaan schrijven? Ik zou het kunnen proberen, ja. <laughs> je, je knikt hevig, dus volgens mij moet dat goed gaan komen. <laughs> nu, nu keek ik ook op jouw Twitter vanavond... en ik zag dat je nog stond te spelen in de kroeg van Klaas. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Want hoe was dat? Um, ja, het was uh, vol koninginnedag natuurlijk, dus uh, veel mensen en uh, ja, gezellige drukte. Pastte de muziek van Vincent Kenter in die kroeg tijdens een feest als koninginnedag? Um, nou ik, ik uh, ja, dat is niet de typische uh, sound <laughs> denk ik die je dan normaal gesproken hoort, maar er waren wel veel mensen die uh, het konden waarderen. Wat kun je uitleggen wat die sound is van jou? Um, ja, ik omschrijf het zelf voornamelijk als alternatieve indie folk. Ik uh, speel eigenlijk alleen met een akoestische gitaar en zang, maar met veel uh, effecten. Dus ik loop uh, onder andere met een loopstation mijn eigen stem... om daar weer overheen te zingen. En ik gebruik veel uh, pedaaltjes als schalm en, uh, en effecten. Laten we daar vooral later in deze Oranje Nacht uh, nog wat dieper induiken... en wat er allemaal in het verschiet ligt voor, uh, voor Vincent Kenter. Het is inmiddels zeven minuten over half drie uh, in deze Oranje Nacht. En volgens mij hoog tijd om eens uh, eerst te gaan luisteren... voordat we verder praten naar wat dat nou precies is. Die alternatieve indie folk. Hoe heet je eerste nummer? Het is een nummer heet uh, Inconsistencies. Inconsistencies neem plek uh, uh, in de hoek van onze studio en dat is niet uh, denigrerend bedoeld uh, nee, als dat je in de hoek is, uh, moet gaan staan. Nee, dat is. Vriendelijk bedoeld in deze oranje da nacht. Maar daar staat alles opgesteld oh, uh, uh, voor, uh, voor Vincent Kenter. We bedoelen alles. Uh, uh, maar goed, inconsent. Nou ga ik toch even afwachten. Ja, zeg, nee. Ik uh, ga het ook niet meer proberen, want ik weet zeker dat ik daar ook uh, op ga, uh, over ga struikelen. Maar er moet nog wat gestemd worden. even wat gestemd wordt in de hoek van de onze studio. De koptelefoon wordt opgepakt, dus dat, uh, dat gaat ook goed. En uh, volgens mij krijgen we binnen nu een enkele seconden een, een knikje... Dat, uh, dat Vincent er klaar voor gaat zijn. Het dat, dat hele loependaar, dat is wat, hè? Je bent er klaar voor. Vincent kent er hier in de Oranje Nacht op Radio 1. Er is even een technisch probleempje. Ik hoor uh, nog even niet de muziek. We gaan er nog even naar kijken. Een klein momentje. We gaan nog even kijken of de muziek werkt. Wat moeten we dan moment. doen? Eens even kijken. En anders, uh, Het is volgens mij blijft uh, zijn misschien de muziek van Vincent uh, Kenter nog wel uh, uh, voor, voor verrassingen staan. We gaan, uh, we gaan luisteren naar, uh, naar muziek. Ja. Dit jaar uit mijn ambt terug te treden.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 Je bent petat met appelmoes Albert die hazeshoes Je bent de bips van Kroes. Je bent een, een koning, koning Een levende legende Ja, een koning, koning De eindbaas van de bende Wat een weergaloze vrouw Heb jij de idealen met gezel Was ik de koning geweest? Ja, dan wist ik het wel Koning Koning, een levende legende. Ja, een koning, koning, eindbaas van de bende. wat een weerhoudend, zerfrauwe de idealen met gezel. Was ik de koning geweest, ja, dan wist ik het wel. Ik het wel. Je bent een koning, een van de vele koningsliederen deze van, deze van Utrechtse studenten. De muziek in onze studio wordt inmiddels opnieuw gestemd, dus dat krijgen we nog te goed. Vannacht is Vincent Kenter bij ons te gast. We kijken in dit programma terug op het afscheid van koningin Beatrix... en de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Maar ook in de zijlijn van deze bijzondere gebeurtenis gebeurt er van alles. Door de Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld, die zaten niet stil... en probeerden allemaal zo origineel mogelijk op deze inhuldiging in te spelen... Zo, weer, zo werden we de afgelopen maand overspoeld met gadgets... met een koninklijk tientje. Klantgenoten, we staan voor een historische gebeurtenis. Kom met de Koningsweb. Een collectors-item. Gratis vanaf 15 euro mijn boodschappen. Lieve de Koningsweb. Bas de Zeeuw hield alles bij op het gebied van oranje gadgets. Bas, goedenacht. Goedenacht. Jij hebt de gadgets beoordeeld en de beste uitgekozen. Welke heeft gewonnen? Gewonnen, die jullie net lieten horen, die, die, die zeker niet van Albert <laughs> Maar um, de, de beste die in onze ogen was uh, de Dow-Echtwets-lepeltje en de king size pepermunt um, Die vonden wij origineel, ludiek en, uh, en vrij relevant. Um, maar, waar, waarom ja. was er niet te kiezen tussen die twee? Um, nou, we hebben het eigenlijk uh, netjes gesureerd um, met, met vier personen totaal, omdat we dat we punt hebben gegeven. Uh, van één tot vijf en uiteindelijk uh, kwamen we twee uit, uit, de, uit de koker. En, uh, en, en achteraf hebben we, ook wel, uh, hebben we ook wel even gekeken van, ja, zijn het in, is, is het inderdaad leuk? Want we vonden het levert natuurlijk wel uh, ja, <coughs> erg lullig misschien. Maar uh, hij, hij wordt wel gebruikt en uh, iedereen vindt hem uh, denk ik leuk om te hebben. Ja, want we, we, hebben het, we hebben het dus over twee dingen nu. De kingpepermunt, ja. dat was zo'n ontzettende lange rol met pepermuntjes, ja. toch? Van een meter ongeveer. Ja, ja. En, en ja. van Douwe Egbert hadden een lepeltje bij de pakken gegeven. Hoe, hoe zat dat precies? Nou, uh, Douwe Egberts had inderdaad een lepeltje, althans viertal lepeltjes, met een, uh, met, met, met, met een nieuwe koning. Met uh, koning Maxima, koningin Maxima, uh, de prinses Beatrix en waar ze beide op stonden. Uh, die kon je krijgen inderdaad bij, uh, bij aanschaf van uh, Douwe Egberts uh, koffie. Uh, mm -hmm. En de kringzaaispapermunt werd uitgedeeld uh, in Amsterdam zelf, uh, inderdaad 119. 80 pepermuntjes had in één lange grote rol. En dat is uh, ja, uniek en ludiek. Uh, niet zozeer een, een super gadget in de vorm van een fysiek uh, product... ...maar het was wel uh, iets tastbaars wat, wat mensen... Wa waar mensen wat, wat mee konden. Ja. Wa wa wat, als we uh, kijken uh, naar uh, wat algemener gaan kijken... Um, ...hoe was het met de creativiteit van de merken? Ja, ik, ik, ik en de rest van de juryleden vonden het, uh, vond het eigenlijk slecht... Uh, we hebben, ik heb niet heel veel gezien ook uh, wat we normaal van, uh, ja, van Oranje verwachten en van merken en bedrijven tijdens EK, WK of Olympische Spelen massaal wat inhaken ook met, met, met een met een promo. Ook een retailer komt er bijna mee. En uh, dit jaar uh, nou, was de spoeling dun, dus ik, uh, ik had meer werk verwacht. Maar, maar toen, toen ik, uh, de, of ik niet, de koningin, haar aftreden aankondigde... Uh, uh, zag ik uh, toch een, al gauw een 15 tot 20 uh, bedrijven die daar heel snel op inhaakten. Ja, uh, waarom ja, hebben ze dat na de abdicatie, of de, na, na de, haar uh, toespraak, wel gedaan en nu niet? Ja, ja Kijk, er zijn eigenlijk twee, twee kanalen die je moet zien. Of, of die inderdaad komt met een fysieke gadget waar mensen echt blij van worden en die ze fysiek kunnen sparen of, of krijgen. En je hebt natuurlijk, en dat is wel de laatste tijd een trend, dat mensen inhaken op een, op een nieuwsgebeurtenis. En daar zijn we, merk ik inderdaad vrij snel mee. Um, en, en ja, de, de, de, de inhakers op zich komen vrij snel. Inderdaad, net wat je zegt, uh, na de applicatie ja, dan barst het ook los. Ik, ik, ik vroeg mezelf ook af, gaan we nu elke dag wat, uh, wat oranjes krijgen? Nou ja, dat was inderdaad tot, tot vandaag. En volgens mij elke dag uh, zijn we overspoeld door oranje nieuws, oranje dingen, oranje ja, Pularia. Um, maar de getjes zich bleven achter. Die bleven echt achter. Ja, maar toch, als ik dan even de andere kant bekijk. Iedereen wilde toch die oranje wub hebben? Ik in ieder geval wel. Ja, dat is dan toch wel leuk. Ja. <lacht> dat is toch wel leuk, zo'n <lacht> beestje <-shopje> op, <lacht> ja. op je schouder, toch? Ja, dat is het ook. Hij is ook wel leuk. Alleen wij vonden hem, als je kijkt naar creativiteit, hij is natuurlijk al. De verkiezingen zijn natuurlijk al een keer door Albert Heijn gelanceerd. Een paar jaar geleden. Mm -hmm. En toen was het heel erg succesvol. En dit jaar was het natuurlijk. Ja, ze hadden weinig tijd, naar en bedrijven. Vier maanden. Is dat weinig of is dat veel? Dat kun je dan afvragen. Maar. Relatief is dat wel weinig. Normaal uh, bereidt het zich toch anderhalf jaar tot twee jaar voor... voor een uh, ja, zo'n groot nationaal evenement zoals een WK of een EK. Ze zijn echt nu bezig met, uh, met het WK. En nu is het erg kort natuurlijk geweest. Ja. En verlies ja, je ja, nu als merk ja. iets als je nou niet meedoet aan zo'n oranje-hype? Je verliest vooral als je, als je meedoet en uh, totaal niet relevant bent... of dat je iets buiten je DNA gaat zoeken. Dus dat, dat het een gedwongen uh, inhaken of een gedrongen gadget gaat, dat je die gaat lanceren. Kijk, dan verlies je echt wat. Um, ja, soms moet je afvragen als merk, moet je moet je pieken op, op het moment dat iedereen wil pieken? Ja. Um, of moet je soms een apart moment ja. uitzoeken en even eruit springen? Alleen. Ja, ja. ja. ja maar ik, ik denk dat je een ander moment uh, ook kunt pieken. Nu is dit een nationaal evenement. En ik denk ook voor een groot merk moet je kijken van oké, okay, uh, wat ligt bij ons merk? En wat, waar kunnen wij uh, waarde creëren? En uh, Um, en wat jij al zegt, uh, ik ga naar de Albert Heijn om toch die, die WUP op te halen. Kijk, dat zijn toch merken die uh, daar die, die toch wel uh, uh, ja, profijt van uh, hebben, uiteindelijk. Dat, ja. dat, dat denk ik wel. Nu die daar eigenlijk slim op inspelen. Nu uh, ja. hou jij allemaal reclamecampagnes uh, met gadgets in de gaten. Staat je huis dan inmiddels ook vol met van die wippies en uh, Kings-size <laughs> ja, pepermuntrollen? Dat, dat, dat, dat zou je bijna denken, maar dan zou ik mijn huis niet meer in kunnen. Dus, maar ik, ik heb hier nog wel wat oranje spullen en, en, en gadgets liggen inderdaad. Okay. Een, een ontbijtbordje en, en, en een placement en een mok. En ik denk ik, ja, ga ik dan wel vanaf eten? ja of nee dat is dan weer de, Je bewaart toch stiekem de leukste dan? Ja, dat, dat, dat, dit, ja zeker. <laughs> Bas de Zeeuw, gadget-expert van de website promotiemakers.nl. Dank je wel. Graag gedaan. Twitteren in deze Oranje Nacht kan via de hashtag WNL. En bellen kan naar 0800-1121. En dat is gratis. We hadden het net al, uh, we spraken net al met hem aan tafel... en hij staat nu klaar om voor ons te gaan spelen. Vincent Kenter. Vincent Kenter is dit uur bij ons te gast en nog tot zes uur ook te horen bij ons. En dan uh, maakt het uh, nou zeven minuten voor drie alweer. Dus uh, gaan we maar eens even kijken over de landsgrenzen wat de kranten daar te melden hebben. De New York Times meldt bijvoorbeeld een bonte verzameling aan festiviteiten rond de kroning van Willem-Alexander. Het viel de krant op dat koninginnedag een aaneenschakeling van hoogstaande geografieën tot simpele volksfeesten is. Ook zou onze koninklijke familie minder formeel zijn dan bijvoorbeeld de Britse. Daarom zou de kroning van vandaag een waar volksfeest worden. De Argentijnse kranten staan als vanzelfsprekend vol met nieuws over koningin Maxima. Het dagblad Claren vindt het niet verrassend... dat Maxima binnen een korte tijd onze harten heeft veroverd. De nieuwe koningin zou aardig, spontaan en knap zijn... Hoewel de hele ceremonie live op televisie en radio te volgen was... heerste er vandaag geen oranje koors in het land. Ook de Turkse krant Hurriyet blaast de loftrompet over de kroning. De Turken vragen zich wel af of Willem-Alexander al klaar is voor zijn taak als koning... Uh, en om die dus goed te vervullen. Vooral de leeftijd van onze vierde staatshoofd is een valkuil... waar Willem-Alexander volgens de krant voor moet oppassen. De Australische kranten focussen vooral op de reden die Willem-Alexander vanochtend hield in de Nieuwe Kerk. De Miami Herald noemt het een indrukwekkend en emotioneel verhaal. Ook de traan die prinses Beatrix liet vlak voor haar abdicatie tekende, staat vol in de schijnwerpers. Nederland en de VS. Dat is een gedeelde historie en er is een welbekende warme band tussen beide landen. Er wonen ook nog eens flink wat Nederlanders met Hollandse roots in de VS. Onze man ter plaatse in Washington is Oevo Kaya. Hij viert momenteel feest in de Nederlandse ambassade. Oevo, goedenacht. Goedenacht. Is het daar een feestje? Het is een hele grote feest en iedereen heeft er heel erg veel zin in. De ambassadeur en de voorzitter van de Nederlandse vereniging heeft een toespraak gehouden... en werd met z'n allen het volkslied gezongen. Kijk, en wat, wat doen jullie daar nou? Staan jullie daar met de bitterballen? Zijn jullie helemaal in het oranje? Zingen jullie ook het koningslied? Ja, het is feestelijk oranje. Uh, dus iedereen heeft van alles en nog wat aan. Er zijn bitterballen, haring en natuurlijk bier. En de bierglazen hebben op een achterkant de volkslied gedrukt. Waardoor iedereen ook fijn het volkslied mee kon zingen. Want sommigen waren het vergeten. <laughs> dus de Nederlanders die nu in de VS wonen waren dat vergeten? Ja, sommige mensen maakten zich wel druk en vroegen zich af van hoe ging de volkslied ook alweer. En toen werd iedereen erop gewezen dat op de achterkant van de bierglas een tekst uh, gedrukt stond. Het kan toch eigenlijk niet, oefen dat je zomaar het volkslied vergeet van je vaderland? Dat zou je zeggen, ja, maar als je een aantal jaar woont en heel wat bier op hebt, dan is het net zoals carnaval in Brabant, denk ik. Maar de vind is nogal heel erg goed en iedereen heeft je zin op. Nou kijk, okay. kon je het zelf wel meezingen? Ja, nou, heel goed. Wat zei de, de, werd er in de speech gezegd? Um, de ambassadeur was um, een, een telegram voor die hij eigenlijk de koningin heeft gestuurd vandaag. Uh, om haar te bedanken mm -hmm. voor haar leiderschap en al haar diensten voor het vaderland. Uh, en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging die bedankt eigenlijk iedereen voor het voor erbij te zijn en hier te zijn. En um, dat de Nederlanders in een hechte en een sterke gemeenschap zijn. Als je daar nou ook in die ambassade staat, en je staat er tussen alle Nederlanders, en er nou, wordt een bericht van de koningin uh, uh, uh, voorgelezen, uh, uh, besef je dan nog wel dat je in de VS bent? Nou, toen we met al het volkslied zongen voelde het wel heel Nederlands aan. Vooral ook omdat sommige mensen kippenvel kregen. En je kreeg dan heel erg bijna een Amerikaans nationalistisch gevoel, maar dan van Nederland. Wat zijn, wat zijn de reacties om je heen eh, dan ook op die nieuwe koning? Um, heel veel mensen hebben stukken van de ceremonie gezien en zijn vooral wel heel erg trots en blij. Uh, sommigen geven aan van ik ga bij jou wel missen. Um, maar de meesten zijn blij met Willem Alexander en met Maxima. Dus de sfeer is heel erg goed en ik hoor geen uh, geklaag waarop zich Nederlanders goed in zijn. Want wat voor koning verwachten ze van hem? Vooral een internationaal georiënteerde koning. De handel tussen de VS en Nederland is heel erg belangrijk, is ook heel erg groot. En ze willen vooral dat Nederland niet meer gaat navelstaren, maar naar buiten toe gaat kijken. En dat de koning daar ook uh, met zijn staatsbezoeken en met zijn uh, vorm waarop hij het koningschap invult, leiding aan geeft. Maar ze zijn pro een, een, een koning van het volk? Ja, zeker. En ze voelen zich hier ook allemaal heel erg Nederlands en heel erg onderdaan van de koning. En je merkt wel dat, dat het oranje gevoel hoogtijf is. Ja, en nu heb jij zelf ook, denk ik, wel gedeeltes gezien van vandaag. Wat vond je nou het mooiste moment van de troonswisseling? Ik moest helaas vandaag heel erg veel uh, werken en was heel erg druk. Maar het mooiste moment vond ik toch wel de foto met Amalia en koningin Beatrix. Um, dat vond ik wel een hele mooie foto. Die heb ik ook even rondgestuurd. Is er in de Amerikaanse pers dan nou ook veel aandacht voor wat, wat wij hier doen? Of wat er hier gebeurt? Ja, toen ik, toen ik ochtends op het kantoor kwam, werd ik door, meteen door meerdere mensen aangesproken van... hé, hey, je krijgt vandaag een nieuwe koning en wat vind je ervan? Mm. Dus iedereen was op de hoogte en iedereen sprak me er ook op aan. En veel... Um, Kranten en vooral websites van kranten hebben er veel aandacht aan besteed. Ja, en, en dan staat dus morgen ook de kranten staan nog wel bomvol daar in, uh, in Washington. Ik weet niet of het de voorpagina pagina is, maar ik weet wel zeker dat het erin staat. Ja, precies. En nu hebben wij het hier in Nederland eigenlijk ook allemaal over, over Maxima... en de jurken en de, de kinderen en de jurken. Praten jullie daar nou ook in Amerika over? Nee, ik heb daar weinig van meegekregen... Alhoewel vandaag uh, op de borrel uh, ik wel een aantal dames daarover hoorde praten. <laughs> da daarin blijf je dan toch, uh, toch een man die daar minder aandacht aan schenkt. Oefhoekaia, hartelijk danken vanuit de VS en, en veel plezier nog. Dankjewel, jullie ook. En zometeen gaan we verder met dit speciale, deze speciale uitzending van BNL: de Oranje Nacht. Maar eerst het NOS Journaal. Koning. The Night After, de WNL Oranje Nacht.